Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Ho, ho. Gert nu met het NOS-journaal. Het bedrijfsleven en de krijgsmacht gaan vaker personeel uitwisselen. Staatssecretaris Visser heeft erover afspraken gemaakt... onder meer met de technologiesector. sector Defensie komt vooral in technische functies mensen tekort... zoals monteurs en computerspecialisten. Komend jaar worden zo'n 60 mensen uitgewisseld... voor korte tijd of voor concrete opdrachten van een half jaar. Samenwerking met sectoren in de burgermaatschappij is niet nieuw voor Defensie. Zo werken er in ziekenhuizen op dit moment zo'n 300 artsen en verpleegkundigen... die ook inzetbaar zijn bij Defensie, bijvoorbeeld tijdens missies. Het kabinet wil de verkeersveiligheid in Nederland drastisch verbeteren... en het aantal verkeersdoden op termijn terugbrengen naar nul. Minister van Nieuwenhuizen zegt dat je nooit helemaal op nul kunt eindigen... maar ze wil er wel naar streven. Een van de maatregelen is dat speciale expertteams... gemeentelijke en provinciale wegen gaan onderzoeken... waar relatief veel verkeersslachtoffers vallen. Op twintig gevaarlijke plekken komt het trajectcontrole. Verder kunnen bestuurders die met alcohol op een ongeluk veroorzaken... zwaarder worden gestraft. Een helmplicht voor fietsers komt daar niet... omdat daar volgens het kabinet geen draagvlak voor is. Zorgverleners geven kankerpatiënten te weinig informatie over de mogelijke gevolgen van behandelingen op hun dagelijkse leven. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties ondervroeg bijna 3800 patiënten. Met ruim een derde van hen is niet gepraat over de klachten die ze kunnen krijgen. De federatie pleit ervoor dat patiënten, samen met de artsen, bespreken welke behandelingen mogelijk zijn en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Uit het onderzoek blijkt verder dat maar met 1 op de 4 patiënten wordt gepraat over de mogelijkheid om af te zien van de behandeling, bijvoorbeeld omdat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Het weer vandaag grijs met soms wat motregen, ook droge periode. De temperatuur ligt rond 12 graden. Vanavond de grotere kans op regen, ook morgen bewolking en nat. Het blijft erg zacht. In het weekend houdt het wisselvallige weer aan. Dit was het NOS Journaal. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Meer dan twintig files in Noord-Holland. Daarom beperking we tot de files uh, die wat meer vertraging geven. Nou, daar hoort de A1 zeker bij. Van Amsterdam naar Amersfoort. Uh, drie kwartier extra tussen ik loop het Muidenberg en Hilversum Noord... na een ongeluk op de linker rijstrook. Acht kilometer file staat er richting Amsterdam. Staat tussen Amersfoort-West en Blarikum negen kilometer. Maar is de vertraging maar een kwartier. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 10 minuten extra. De A6 Lelystad Muiden tussen Almere Buiten en Almere Haven 5 tot 10 minuten extra. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Akersloot en Knoopend Velzen een kwartier. De A27 Almere Utrecht tussen Almere Hout en het Eemnes 10 minuten extra. De A44 Den Haag-Amsterdam voor Knopend Burgerveen een kwartier vertraging. De N201 Hilversum uit Hoorn voor de aansluiting met de A2, 10 minuten erbij. Veel vertraging na een ongeluk op de 203 Alkmaar Amsterdam tussen Uitgeest en Purmerend, 8 kilometer en een uur oponthoud. De N205 Haarlem-Nieuw-Venep tussen Heemstede en de A9, 20 minuten vertraging. De N247 Hoorn aan Amsterdam tussen Purmerend en Broek in Waterland, 7 kilometer en een half uur extra. Tot zover de verkeersinformatie.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 Love to go out to dance tonight I know a disco that's out of sight I want you all to come along Now you just follow, follow the ladies You just come out, come on now, come on I want you all to come along. Now you just follow, follow the ladies. You just come on, come on, now, come on. You, you, me, you, you. In het tweede uur en we gaan door met Kees Mettes over een aantal zaken die wij vlot gaan behandelen. Want daarna komen de drie genomineerden van de vrijwilligersorganisaties. mogen we ze even voorstellen? En dan praten wij met Maaike Kappel over de. In de Protestantse kerk is de kerstmarkt op 8 december. En als laatste willen we toch het een en ander weten over de sluitingstijden. De vernieuwde sluitingstijden van het politiebureau. En daar komt de heer Han van Schaik voor. De Kees. Een um, werd opgestrikt en het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 Alleen hier staat nergens een aantal dagen bij. Ja, dat, dat, uh, dat klopt. Dat klopt. En dat is een element wat er in 2013 al toegevoegd Ik zie het, uh, trouwens maximum 60 dag. dagen. Ja, is 60 dagen ja. Dat is, dat is al? Uh, dat uh, moet dat, is, dat worden? Dat is op dit moment al. En, uh, maar uh, in, in, in 2013 is er toen 120 dagen genoemd. Is er drie maanden uh, of vier maanden gezegd en zo. Maar,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 in een, een, een, een spoed...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 En dat bleek ook wel uit de commissievergadering, de raadsvergadering, tribunevol. Oké, okay, we ja. gaan in januari verder met dit onderwerp. Heel graag. En dan ja. nodigen we misschien jou en een aantal mensen uit die daarover oh, kunnen discussiëren. Andere. Prima. Dank je wel. Het is ook nog een onderwerp aanstaande dinsdag. Ja, ja. absoluut. Dus vergeet het niet. Ja. Ja, de dames die waren al in, in discussie. Uh, ja, ja, absoluut. Wij, uh, wij, wij hoeven naar... eigenlijk niks meer te doen. Ja, ja. Wij, luisteren wij geven een een ze beetje... het woord en het is klaar. Wij luisteren daar een beetje naar, maar uh, tegenover ons zitten uh, de dames...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 Wij leiden mensen op uh, voor het EHBO-diploma, reanimatie, AED-gebruik. Uh, dat is ook een project van de gemeente Zandvoort. Wij geven lessen in Zandvoort op alle groepen 8. Alle leerlingen van Zandvoort in groep 8 krijgen EHBO-les. Um, en we hebben nog een grote sociale tak die met uh, uh, ouderen en kwetsbare mensen in Zandvoort uh, spelletjes doet, Rubikup. Uh, en, ik je niet dingen. dat jullie ook een sociale instelling hadden. Ja, wij wij ja, hebben een sociale ja. groep, serieus. Nee, die zijn de afgelopen week weer naar een tuincentrum geweest. Daar koffie drinken met gebak, met All de well. bus. Uh, ook nog een middag in het huis in de tuinen doen ze. En een, een ik hoor daar. Ik hoor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 Want een heleboel kinderen krijgen gewoon nooit een verjaardagscadeautje... mogen nooit naar een verjaardagsfeestje, kunnen niet trakteren op school. Nou ja, zo direct uh, 5 december, uh, dan is de, hangt daar een uh, lege zak aan de deur... of er de hangt niets. Dus daar zijn wij heel erg druk mee bezig geweest de afgelopen maand. Uh, ik ik met... begrijp ook dat jullie die mensen, die kinderen kennen. Dat jullie weten waar... Wij, er... wij werken nou samen met de diaconaat wat hier zit. Ja, ja die, is, uh, die... die is net aangeschoven. Ja, is net aangeschoven. En uh, Paul Sweers, uh, welkom, diakonie.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 Nou, Daar heb je heel wat in getimmerd. Twintig jaar geleden. Uh, Werkgroep Exodus die is de diakonie bij betrokken geraakt. Samenwerking met andere kerken. Ik ben in die periode jarenlang uh, in de vluchtelingenhuizen. Fowlty towers en uh, de Meent op de weg ja. Als Sint Nicolaas opgedreden. Als voorloper ook op uh, de speelgoedacties die we toen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 ja. meteen van complimenten voor jullie en gefeliciteerd met je nominatie. Ik, uh, We hebben alle drie hele betrokken vrijwilligers die zich gewoon voor een heel goed doel inzetten. Ja. En dat is het belangrijkste. Wat bij jullie natuurlijk altijd... Ja, bij jullie natuurlijk altijd wel. is de zichtbaarheid. Hè? Je, dat is natuurlijk wel een, een, een dingetje. Ja, wel vaak, niet altijd. Ja. Ja. Ik, uh, ik, ik zie wil je nog je wel even iets... Je... Anita die pakt ja, een de ja, de de de microfoon de... De... en die mag nu wat zeggen. <laughs> ik wil nog wel iets daaraan toevoegen. Ik denk dat uh, elke organisatie die hier vrijwillig bezig is, zo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 En eigenlijk in een land als Nederland is het triest dat dat eigenlijk nog aan de orde is. Nou, de, uh, de uitkomst van de week uh, heb je kunnen lezen in, uh, in de krant en is op de radio geweest. Dat is in heel Nederland schrikbaar aan het hoog ligt. Ja. Dus ja. ik denk dat Zandvoort daar uh, helaas... We staan uits. in de top 50, Ben. Ja, daarom. Ja. We, dat, het, we zijn niet een uitzondering, nee, maar we staan wel hoog. Ja. En uh, daar doen de vrijwilligers natuurlijk een heleboel aan. Ja.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 Ja, dan, dan ga Dat is een weer, ander probleem, hè? Dan ga je over een, een AED-kaart praten, die, ja, ja, ja. Waar, waar Zandvoort naartoe wil, overigens. Ik um, vind wel dat, uh, uh, wat ik het zo hoor, hè, want ik wilde heel graag horen. Hoi, hoi, we zijn een nog meer. Een... En al gauw zaten we in een sociaal, uh, een sociaal praatje. Het ligt jullie Met erg op dat de hart. Het is wel onze core business. Uh, uh, ja. Nou ja, daar komt dus wel uit dat, dat jullie, uh, uh, als Diakonie, uh, uh, als, uh, als Lachende Kikker en als zo uh, heel erg sociaal betrokken zijn bij wat die in Zandvoort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 Oh. er iets mee doen. Iets melden, ja. ja. ja. ja. Van, oh, nu ja. Ben ja, dat, schudden, nee. Ja, Zoals de, de microfoon is dit zal doen wat het verhaal ja, okay. ja. En Goed. Uh, Ja, dat is gewoon... Dat vinden wij heel belangrijk, dat er, uh, dat er wordt wel gesignaleerd, maar dat mag. En dat kan, en er wordt ja. Ja. niet altijd wat mee gedaan. Goed, ik uh, sluit dit af, want ik heb nog twee onderwerpen uh, te doen. Onderwerpen. Ja, inderdaad. Oh, jammer. Maar dit ja, ik was... weet dat ik met jou nog wel kan praten, en met jullie Kom zeker een keer terug. Dan wellicht dat we er eens een keer een heel programma gaan Is Het handig om even te melden waar de mensen kunnen stemmen. Want dat is de ja, bedoeling. Dat, nu ja, he, ja, dat ja. moesten we doen. Ja, maar iedereen heeft de Krant al gelezen. Oké. Okay. Uh, ja. Lees, <laughs> ja. Lees de krant. Lees de, ja. de krant. Lees de krant. Hey, ontzettend bedankt en het maakt kom. niet uit waarop gestemd wordt. Nee. Als jullie maar stemmen. Want alle drie de doelen zijn goed. En uh, nou ja, we doen het niet voor onszelf. Maar we doen het gewoon voor, uh, nou ja, voor de voor Zandvoort. Oké, okay, dank jullie wel. Voor de gezinnen die <coughs> <Net> het nodig, <coughs> nodig hebben. Weet <coughs> je dat het veel te moeilijker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 Uh, ja, eigenlijk wel. dan nou, zal ik nog een oproep. Oh ja, dat op, mag. Ja. Ja, iedereen die wil helpen is natuurlijk welkom. En uh, ik ben alleen op zoek nog naar uh, glazen potjes. Dus mochten er nog mensen Olva-rit eten en zo. Dus ieders samen niet. Iedereen dozen met glazen <laughs> ja, potjes naar de markt. Maar naar... Ja, dan nou, breng iedereen, liever ja. naar de ONS gewoon. <laughs> iedereen niet goed. die nu naar de glasbak zou willen ja. openen. Doe niet. Potjes. Doe doe niet. niet. Flessen wel, potjes ja. niet. Potjes moeten naar <laughs> Moet de ONS. Ja, graag. Naar Mike Koppel En dan... Uh,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 Maar de beste naar... manier is gewoon er naartoe komen. Ja, zou en lekker komen aan de gang gaan. 8 december, 11 uur. Okay. Nou, het is altijd wel gezellig. in. Uh, als je nu de Halterstad loopt. Dus het trekt toch wel publiek aan. Hè? Dat, uh, er komen wel mensen kijken. Maar nogmaals oproep.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 Je bent mijn aller, allerliefste, feniks of slijmere gezin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er nee, is maar één hey, manier, We zitten nu uh, met de agenda voor ons. Maar al de hele uitzending... Ze uh, zit ik met de primeur die ik nog niet verteld heb. En die, en die nu, moet al, nu komen. En die moet nu komen. 4 januari, uh, beste Zandvoorters. Is de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. Voor alle inwoners en voor alle bedrijven die daar mee willen doen. En uh, die is dit jaar in de paddock Club op het squi. Dus dat is op zich alweer een... Uh,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 Of van maandag en zaterdag tot 8 uh, uur, en de rest om 5 uh, uur. Ja. Uh, gaan we dicht? Dat bracht nogal wat. Uh, eerst gingen we dicht, dus heel Zandvoort op zijn kop. En nu is het een soort van rek getrokken met uh, deze tijden. Uh, en daarbij werd ook nog geroepen: uh, minder bureautijd, meer blauw op straat. En dat verdient de toelichting, denk ik. Uh, ja, dat denk ik ja, denk dat ook. <laughs> wat, uh, je ziet die niet voor niets tenslotte. Wat, wat gebeurt er nou uh, met meer blauw op straat? Hoe krijg je dan meer blauw op straat als je om vijf uur dicht gaat? Zal ik eerst even uitleggen wat de reden ervan is ja. van, de, ja. van de aanpassing? Hij probeert ook als, als plissie efficiënt te zijn. En op het moment dat jij uh, in de zomer, als het druk is, nou wij kennen het dorp. Dan uh, moet je op zo'n zondag gewoon open zijn. Je kan heel veel aanlopen. Wij hebben alleen gemerkt dat in de winterperiode, vooral die zondag, misschien één of twee klanten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 Uh, nee hoor, nee, nee. Op het moment dat. Of is er iemand beschikbaar? Bij, er is gewoon continu, is er, uh, is er, is er personeel beschikbaar. Alleen we merken nu dat heel veel dingen, ook bepaalde vragen van mensen, dat we zeggen, ja, u moet naar Peaceboy komen, want daar hebben we geen, uh, geen ruimte voor het anders in te richten. Die situatie kunnen we nu mee, naar de mensen toe gaan met onze Chromebooks. want We, hebben, we zijn ook een beetje meegaan met de tijd. Hebben ook ja, gewoon, jullie zijn op, dus ook digitaal geworden, ja, dus we wat dat betreft. Ja, ja. En dan merkten wij bijvoorbeeld in dat we in die hulpverlening gewoon niet konden bedienen.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 Heel veel mensen hebben gewoon behoefte om binnen kantoortijden uh, hun zaken te kunnen doen. Ja. De maandag blijft wel opvallend in de cijfers bij ons. Want er waren heel veel mensen die op de maandagavond komen. Dus die blijft wel langer open. Heel dat die maandagavond komen. Ja, ik, ik zou zeggen, kom maandagmorgen no, no, no. Ik wil het weekend niet lastig vallen. Ja, het gekke is, wij hebben vooral gekeken wanneer komt de burger naar het politiebura toe. En toen viel die maandagavond op. En toen zeiden we, oké, okay, dan als.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 Nou, je moet die, uh, die, die pieken wel inplannen. Of zoals elke organisator nu al zijn dingetje ja. moet inleveren. Daar wordt voor jullie al een uh, middels politie, VK, wordt daar al een plannetje van gemaakt. Ja. Uh, dus, dus daar moet je dan ook op inzetten. Ja, en, maar ja, die kun je ook. Die is vaak in die winterperiode niet zo nee. heel erg dynamisch. Nee, nee. Daar zit niet heel veel evenementen op, uh, uh, bandbreedte Dus wij, dat is vooral een zomerprobleem. En daar hebben wij natuurlijk altijd wel heel veel zorg op. Want ja. hoe, wij willen niet verrast worden met een evenement. Dat we daar te weinig mensen voor hebben. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. Oké, okay, nou. nou, dat, uh, dat merken wij als organisatoren ook wel. Ik wou zeggen, want uh, <laughs> ik ben met de nieuwjaarsduik bezig. Nou, ik heb nog nooit zoveel gesproken over veiligheid als deze keer. Ja, ja. Ja, maar dat is wel een mooi voorbeeld met de duik, inderdaad. Die begon heel klein en die wordt op een gegeven moment steeds groter, hè. En dan ja. Ja, moet er ook een andere aanpassing op plaats gaan vinden. Ja. Ja, maar dat klopt wat u zegt. Ja, soms is dat ook wel een verrassing, hoor, dat je af en toe dingen ja, krijgt. We, we zien het bij de nieuwjaarsduik, want is evenement een winterevenement? evenement, Het Ja, evenement. Groot ja, ja evenement. Is steeds groter. Ja. Uh, meneer waarschijnlijk ontzettend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 Uh, wij gaan het een beetje afsluiten, want de tijd loopt natuurlijk vrolijk door. De techniek, de en de muziekkeuze ook, die er weer aardig bij. De redactie Gert van Kuik en de eindredactie voor Geri Rutte. Uh, de koffie ook weer door Gerrie Rutte. Naast mij zit Leon van Nes, bedankt voor de presentatie. En naast mij zit dan Ben Zonneveld.